Goedenacht, daar, daar, daar ben ik weer. En uh, het gaat nog steeds over dips en depressies. En uh, cabaretier Mike Baudet, misschien ken je hem van de, de Mike and Thomas show. Die zat echt in een flinke depressie, maar echt een pittige. En die heeft daar een boek over geschreven, die heet Pil. En uh, daar was hij te gast een, een tijdje terug uh, bij, uh, bij Pauw en Witteman. En uh, hij vertelt over zijn depressie en wat hij wat voelde en, en, en hoe hij daarmee omging. Nou, het begon bij mij met ernstige vermoeidheid. Dus ik was voor Komen me gesloopt. kon niks meer. kon niet meer functioneren. Maar dat was eigenlijk een soort verscholen depressie. Op dat moment wilde ik wel leven. Ik wilde door. Ik wilde muziek maken. Ik wilde theater maken. Maar ik kon het simpelweg niet opbrengen omdat ik te moe was. Maar, maar je was later, best vrolijk. Ik was nog uh, redelijk goed te pas. Ja. Later heb ik een antidepressivum voorgeschreven gekregen. Dat was zeer ook zat. En daar kreeg ik zoveel last van de bijwerkingen dat ik niet meer sliep. En toen ben ik daarmee gestopt. En toen denderde ik echt in een klassieke depressie. En was er geen houden meer aan. Kun je, toen je was dat dan wat, wat je dan voelt... als je echt in een klassieke diepe depressie zit? Ja. Wat ik ervoor was een voortdurend heel ernstige dreiging. Het gevoel dat er iets boven mijn hoofd hing... wat zou gaan gebeuren wat vreselijk ernstig en vreselijk negatief was. Ik werd extreem gevoelig voor zintuigelijke indrukken.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 Boeken en televisieprogramma's uh, uh, zijn erop gericht... om jouw emoties in beweging te brengen. Mm -hmm. En als jouw emoties al voortdurend uh, door je lijf kolken... en niet meer te hanteren zijn... dan wil je daar niet nog extra uh, emotionele lading bij krijgen. Dus dat ontvluchtte ik. Dus boeken las ik niet meer, ik, ik luisterde niet meer naar muziek. Uh, ik zag geen vrienden meer, wilde geen mensen bij me in de buurt... Ik kon het simpelweg niet verdragen. Ja, dat is een heftig verhaal. En dat is uh, wat een depressie dus, uh, dus met je doet. Mike Baudet hoorde je, uh, cabaretier van uh, onder andere de Mike and Thomas Show. Die, uh, die, die echt aan een klassieke depressie leiden. En uh, daar gaat het over, 0800, 1121 ook. Maar vooral hoe je eruit komt. Hè. Dus ik, ik wil ook dat verhaal horen van uh, hoe het is om dat te hebben. Of, een, of een, het, het hoeft niet per definitie een depressie te zijn. Het kan ook een dipje zijn. Uh, dat heb ik ook wel eens. Dat ik gewoon twee, drie uur me gewoon even kloten voel. En dat kan van alles maar mee te maken hebben. Dat kan werk zijn. Dat kan relaties zijn. Dat kan, dat kan van alles zijn. En dan ben ik er op zich wel weer uit. Maar uh, ja, je kan ook echt zo'n klassieke depressie hebben. 0800-1121. Uh, dan ga ik eventjes uh, naar Niels terug. Want Niels, jij hing toen net ook al. Maar toen kon ik je... Uh, yeah. Toen, toen, toen wat, gebeurde er iets met de verbinding. Ja, dan, ik werd ineens afgebroken met jou, joh. Komt ja, dat nou? ja je, je viel gewoon weg, denk ik. Want, uh, fousje, ik van de, fousje van de centrale of zo. Nou ja, misschien werd je niet goed doorverbonden, doorgeprikt zoals ze dat vroeger deden met de telefoonlijnen. Nee ik, nee, ik was met jou in gesprek. Ja, dat erom. Ja. Frank, weet je waar ik helemaal zo gek van word? Dat, dat geluid, daar word ik helemaal gek van. Wat, Wa wat is dat, joh? Ik hoor dat niet, hoor. Ik hoor altijd constant als ik uh, met mijn uh, lu luister zit te luisteren... Sorry. Nou, ik denk dat je misschien je radio even Wordt goed moet een, afstellen. Ik nee, word, word er helemaal gek van! Maar zit dat niet gewoon op je eigen radio, want ik heb er uh, geen last nee, van hoor. Nee, nee, helemaal, helemaal niet joh, nee, nee. Hé hey Frank, luister eens. Ik, ben, uh, ik word heel verdrietig. Want ik zit, uh, wat ik zei al 14 dagen geleden oh, tegen jou... ik luister heel sinecure. Mm -hmm. uh, voor de eerste plaats was er een meneer aan de lijn... en die praatte over het verdriet. En het feit op zich dat hij zo met zichzelf in een dip zat. Maar dat, daar word ik heel verdrietig van. Weet je hoe dat komt? Omdat die meneer heeft waarschijnlijk niet in de gaten... Dat, dat heb ik geleerd van mijn leermeester, de Piet Vroon. Alles is psychisch. Dat heeft te maken... Met gewoon uh, de, het feit dat je moet luisteren naar je, naar je kop. Ja. En niet naar je lijf, maar het alles, je, je kop is een computer. Die bestuurt alles. Maar je hebt toch, je, je, je, hebt toch je hart en je hoofd? Moet je toch allebei? Ja. Ik luister heel erg veel naar mijn hart, hoor. Ja, maar ik heb heel veel mensen de, de kast opgejaagd. Die, die lullen over de ziel. Dan zei ik zo heel nuchter, waar zit die ziel dan? Moet ik antwoord geven? Ja, graag. Ja, in, in je lichaam, toch? ergens die, ja, die huist ergens ba, in je lichaam. Waar dan, dan, Frank? Ik denk in de buurt wel van je hart. Of van je middenrift daar zo. In het een midden van kan, je lichaam. Een hart, een hart kan niet denken. Nee, je rondom hersen, hè. Je hersens denken. Je, je, je hersens sturen alles. Ja. Zal ik je vertellen, Frank? Zal ik je, zal ik je een voorbeeld geven? Ja? Vijf weken geleden werd ik geterroriseerd door een ongelofelijke uh, diarree. Oh. Nou, dat kan gebeuren. Dan heb ik waarschijnlijk onbewust verkeerd voedsel gegeten. Een soort voedselvergiftiging. Dat lichaam dat reageert onmiddellijk. Je hersenen zeggen: zeggen zit er zit een bepaalde stof in je lichaam. Dat er niet in thuis hoort. Dus ik heb van de, van, de, van de twee weken heb ik de mensenbus uh, anderhalve week op de, op de wc gezeten. Maar, maar, maar uh, Niels, dat, je lichaam geeft toch een seintje aan je hersenen dat het eruit moet? En dan reageert het weer terug op je lichaam? Ja, dus komt het toch in eerste instantie ja, van je lichaam af? Je lichaam, je lichaam geeft het seintje, ja. maar door wat wordt je lichaam gestuurd? Door je hersenen. Maar laten we even, yes. voordat we helemaal een biologische les gaan geven hier met z'n tweeën... Uh, het gaat over, over dips en depressies... Wat doe jij om daar uh, ja. uit te komen? Heb je? Heb, Frank, heb je daar... ik, ben, ik, ik wil even nog wat vragen. Die gast die jij aan de telefoon, die psycholoog, is die meneer Jean-Pierre, is die lid van het NIP? Ja, daar heb ik niet naar gevraagd. Daar heb ik geen idee. Juist, dat is precies. Want hij praat over cognitieve therapie. Hoeveel mensen weten wat toch cognitieve therapie is? Ja, leg het zo even uit, de mensen die luisteren. Dat heeft te maken, cognitieve therapie heeft te maken met gewoon gesprekken met een psycholoog die je echt werkelijk, daadwerkelijk gewoon diep in jouw karakter verdiept en teruggaat naar jouw jeugd. Wat er in jouw jeugd gebeurd is en jou volgt in je puberale tijd en je adolescentie. Ja. Dat had ik van hem niet gehoord. Hij praat over. Ja, maar ik kon natuurlijk. Nou, maar ja... Ik heb heel veel collega's gehoord. en die heb ik vreselijk voor hun schenen geschopt. Want ze praten. Bla wat de Engels, Engelsman zegt. gibberish. La die dadi taal. Maar, maar, gemeen, maar, maar dat... Niels, je zit nu vooral allemaal op wat er allemaal gebeurd is op de radio. en ook een beetje. Uh, af te geven, misschien op mensen, dat is prima. Maar uh, nee, ik wil ook, ik, nee, maar ik ik ben ik wil ook jou. Ja, nee, dat is goed. Kritisch is heel goed. Maar wat, wat, ik wil ook even jouw kant van het verhaal horen. Want uh, daarvoor bel je in en daarvoor kunnen mensen inbellen. Uh, om, ja. om, om, nou ja, het gaat eigenlijk dus over dips en depressies, maar ook hoe je eruit kan komen weer. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, nou, wat heb jij nou, eraan gedaan? Of wat zou je eraan doen als je in een dip zit? Frank, of in een depressie? Ik zou de mensen. Ik zou de Frans. Ik het niet gewoon om het een of ander om de mensen voor hun schermen te schoppen. Maar ik zou de mensen dus gewoon willen adviseren. Luister nou verdoren, eens is goed naar je lijf. Gewoon kijk eens gewoon wat er is gebeurd. En niet alleen op het moment sek. Maar kijk eens gewoon wat er gebeurd is in jouw verleden. En wat is er gebeurd in je liefdesleven? Wat is er gebeurd in je pubert, puberteit? En hoe is dat allemaal ontstaan? En dat, en dat krijg je later in je adolescentie, krijg je daar... Flink voor op je boterham. Jezelf dus het eigenlijk een beetje erop. analyseren, zeg jij. Wat je ja, hebt gedaan nou, mee hebt Gewoon eens proberen te beseffen dat het, gewoon het lijf zo'n fantastische machine is. <laughs> ja. Maar alles wordt geregeerd door je hersenen. En dan moet je helemaal scheid hebben naar al die andere fatsoenswrakkers... die lopen te nullen over God en nog wat. Dat is weer een hele andere discussie. We hebben veel te bespreken al, dat nieuws. Zeg je? We hebben het veel te bespreken. Maar je zegt dus gewoon inderdaad naar je lichaam luisteren... en ook uh, uh, onderkennen nee, nee. wat je hebt. Ja, je, je lichaam wordt geregeerd. We zijn niet helemaal zo gek van de computers. Maar je hersenen zijn de computers van je hele lijf. Die sturen alles. Ja. Zodra er iets mis is met je lijf hebben de hersenen het geconstateerd van... hé, hey, hier gaat iets fout en ik grijp in. Het is een beetje actiereactie eigenlijk, hoe dat zit. Ja, precies. Ja. Men moest iets gewoon meer luisteren. beter. Maar ja, in deze, deze ongelooflijke commerciële maatschappij... mensen luisteren niet meer naar hun lijf. Nee, het is van, ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus, ik wil zo. En ik, ik wil... Nee, ik, ik wil ook dus... Luister ook naar wat, hoe je met je kinderen omgaat en hoe je ze bejegend. Hoe je gewoon ze gewoon uh, beter moet doen zoals je vroeger bejegend bent door je ouders. Ofwel of niet met een trauma. Maar luisteren. En luisteren. En nog eens luisteren. Ja, dat is duidelijk. Niels, dankjewel. Oké, okay, Frank. Fijne je, dag nog. En blijf jij ook luisteren naar mij, hè? Ja, dat zeker weet. Wat <lacht> ik zeg vorige keer vind ik erg leuk. Ik luister heel sinecure. Ja, heel goed. Blijf ook lekker luisteren. Ik vind het gezellig als je er gewoon bij bent altijd. Hartstikke fijn. En dankjewel Frank en Katelijne. Ja, Katelijne. Die zit bij de, bij de, de telefoon en uh, die heb je ja, eerst gesproken. Ik. Heel ja. goed. Doei Niels. Kan je, kan je van de vrouw. Doeg. Doeg. We want to see... Ja, vet. Ja. Yeah. Wat een vrolijk nummer is dit, hè? Dat kan je wel zeggen, ja. Best of both worlds van Robert Palmer. Ik word er echt ontiegelijk vrolijk van altijd. Dus ik denk van in, in dit, in dit ja, nachtelijke uur waar het toch over zware onderwerpen gaat, dacht ik, ik draai even een heel vrolijk en ja, gewoon een goed gevoel liedje. Ja. Yeah. <laughs> Heeft het geholpen bij jou? gelukkig. jij je hebt ingebeld op 0800 1121. Uh, nou ja, wat ik al zei, het zwaar onderwerp, dips en depressies. En uh, hoe, zit het, hoe zit het bij jou? Wat, uh, wat heb je daarmee? Of heb je tips om eruit te komen? Nou, ik heb er zelf niet zoveel mee, gelukkig. Ja, inderdaad. <laughs> um, maar ik heb wel uh, tips in die zin, een tip om ermee uit te komen. Dat um, je een mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. En, uh, en uh, een geest en daar kan dus van alles uh, mee binnenkomen, ook bij een mens. En dat heb ik om mij heen wel zien gebeuren. Um, en dat komt ook door mijn geloofsovertuiging. Um, als het alleen maar theorie zou blijven, dan uh, zou ik er niets van mee doen. Maar omdat ik in, in de werk gewoon zie gebeuren, weet ik ook dat het zo is. En uh, Niels zei net mooi van, ja, dan moet je net hersenen zijn het die het. Uh, de computer van je lichaam eigenlijk, hè? Ja, de computer van je lichaam. Maar goed, eh, dat, dat, is, uh, dat is mooi gezegd. Maar uh, een mens heeft ook dus een geest. En zien we met die geest. Kan je dus ook met God communiceren. En is het dus ook een geestelijke wereld. Want welk geloof uh, hang jij aan? Waardoor je, dit, uh, dat je deze theorie hebt? Nou, ik geloof gewoon in dat wat in de Babel staat. Dus het okay. is niet... Uh, een of ander uh, uitgesproken ding, maar het is gewoon, ik geloof in Jezus en ik geloof dat hij dus mensen wil uh, ook genezen daarvan. En dat, uh, dat heb ik ook wel een hoop zien gebeuren in mijn omgeving. Dat mensen die gewoon echt depressief waren, een ontmoeting hebben met en daar nou, helemaal van loskomen. Maar hebben ze die ontmoeting dan doordat ze, doordat ze bidden of doordat ze een soort verschijning krijgen? Nou, dat, dat, dat, is, dat, dat is op allerlei manieren. Maar één manier is bijvoorbeeld... er is in Nederland een uh, beweging... en dat, uh, dat heet bidden en vasten. En daar gaan mensen heen. Dat is vier keer per jaar. En daar gaan mensen heen... en die zetten tien dagen apart om te bidden en te vasten. Um, nou, meeste gelovigen, maar net zo goed niet gelovigen... die daarheen gaan. En um, kijk, op het moment dat je je dus uh, niet voedt met... Uh, fysiek voedsel, dan, uh, ja, dan zet je dus ook uh, de, het geestelijke geeft geest je daardoor ook veel meer de ruimte. Um, en op dat soort plekken, ik ben er ook uh, betrokken en ik zie dan gedurende zo'n weekje... zie ik die mensen van buiten gewoon knapper worden... omdat ze geestelijk opgeknapt worden. Ja, maar dat is dus wel een manier waar, waarop het zou kunnen helpen... om uit een dip te komen, om uh, dus zo tien dagen te doen wat jij eigenlijk zegt... Of ook al het geloven aan zich? Ja, nou, kijk, dat, uh, dat, moet je, dat moet je gewoon een keer doen als je dat uh, nog nooit hebt meegemaakt. Dus daar kan je natuurlijk weinig over zeggen. Um, dus ik daag die mensen ook gewoon uit om dat uh, dan gewoon eens te onderzoeken... en dus gewoon eens te doen en te kijken van, nou, wat, uh, wat is dat dus? Wat houdt dat dus in? Ja, ja ik probeer me een beetje... Ik vind het heel interessant wat je zegt... want ik ben niet gelovig en ik... Ik vind het wel heel interessant om te horen dan dat dat wel heel erg mensen kan helpen ook. Dat weet ik ook wel, dat geloof wel houvast kan bieden. Maar ook op het gebied dus van een depressie, om eruit te komen... dat je dan ook nou ja, in, in zo'n tiendaagse of, uh, of een week zo'n kamp kan volgen... dat je echt het ook hebt zien gebeuren bij mensen. Ja, ja nou kijk, dat is ook wel mooi inderdaad. En dat laat dan ook wel zien... Uh, kijk, dat is allemaal op grond van wat in de Bijbel staat. En heel veel mensen zeggen, nou ja, de Bijbel is een oude niet meer van nu en wat dan ook. Maar het grappige is, als je die principes toepast die in de Bijbel staat... dan gebeuren gewoon dit soort wonderen tussen. Mensen worden genezen, mensen worden daar vrij van gezet. En mensen die bijvoorbeeld dus in depressie zitten... of zaten, die, die komen er helemaal van af. Staat er ook iets specifieks in de Bijbel echt over dat als je uh, uh, je rot voelt... of dat je een dip hebt of een depressie hebt wat je daaraan zou kunnen doen? Is, dat, is daar een passage van of is het meer, meer hoe je het interpreteert? Nee, nee, nee. Er is zeker een passage van in PS 11, vers 28... staat: uh, allen die vermoeid en belast zijn... Uh, dat is een tekst die Jezus citeert. Allen die vermoeid en belast zijn, kom tot mij... en ik zal je rust geven. Ja. En dus dat mijn juk is zacht, mijn last is licht. Nou, dat wil zeggen dus alles waar wij als mensen mee zitten... dat kunnen wij aan God geven, aan Jezus geven... En kijk, uh, uh, Jezus die is gestorven in het kruis. Nou, daar is onze jaar, of toen hij is uh, geboren is onze jaartelling uh, begonnen. Um, en eigenlijk alle feestdagen die wij nu nog uh, vieren in Nederland... dat is op basis van zijn leven. Um, en bijvoorbeeld dus ook Goede Vrijdag. waar dus Hij is gestorven met paas waar hij is opgestaan. Um, en hij is ook gestorven en opgestaan juist voor dingen, Voor depressies, voor ziekte, voor, nou noem het allemaal op. Dus um, ja, dat is in die zin geen ver van je ook, Maar dat is gewoon iets wat hij aan iedereen ja. wil geven die daarvoor voor staat. Nou ja, kijk, voor mij is het wel een ver van mijn bedje, Omdat ik dus niet. Ik, ik weet niet of er iets is. Dus ik geloof, ik, ik geloof gewoon in principe niet. Ik hoop meer in plaats van dat ik geloof. Maar, uh, ja. dus, maar ik vind het wel mooi dat, dat dit ook dus een manier is voor mensen om daar troost in te vinden. En dat, dat weet ik ook wel, dat mensen bidden als het. Als ze, als ze hulp nodig hebben. Maar dat het ook dus... Dat jij het zo bekijkt. Dat het dus ook echt kan helpen als je in een depressie of dip zit. Vind ik, vind ik een, een interessante kant van, van, van, ook het, van het verhaal. Ja, ja. Mag ik je ervoor bedanken, Jafet? Ja, zeker. En nou, als mensen er meer over willen weten... kunnen ze eens kijken op uh, bidden-en-vasten.nl en en um... Ja, nou als mensen geïnteresseerd zijn, check die website gewoon eens. En wie weet is het wat voor ze. Yes, dankjewel Jafet. Fijne nacht. Yo, Doeg. Doei. Nachtbrakers. Frank van der Lende. BNN. Radio 1. Ruud. Ja? Goeienacht. Zo. Hè <haha> hè. Ja, ik ben het totaal niet met de vorige spreker eens. Nee, dat kan. Uh, want ik geloof wel. Ik ben heel spiritueel. Ja. Maar ik geloof niet in de God van de kerk. Nee ik Niet in de God van de Bijbel. Waar geloof jij dan in? In het spiritueel, in het nieuwsgierig. Ik denk dat wij allemaal. Overal op de wereld gewoon uh, zelf God zijn. Dus dat je het in eigen hand hebt? Nou, nee, dat. De wereld is ooit een keertje geboren en wij zijn uh, met z'n allen God. En als we het elkaar samen kunnen eens worden, dan zou het leven veel mooier zijn. Maar goed, ja. nou, ja, voordat we ook... verzanden in een in, in, in, theologische ja, discussies, ja. laten we dat het even gaat afronden. Over depressie. Ja. Ik, het gaat over depressie en ik heb zeer veel ervaring met depressie. In welke vorm? Eh, uh, nou, in eerste zin dat mijn eerste uh, grote liefde, die was, die werd zwaar manisch depressief. En dat heb ik, uh, nou, zo'n uh, zo tien jaar volgehouden. Van de zeventien jaar dat we met elkaar weer waren. En uh, ja, toen heb ik ontdekt dat het gewoon een ongeneeslijke ziekte was. En. Daarna heb ik er een beetje van meegekregen. Ik ben zelf ook geworden. En ik. Uh... Ja, ik heb ik... ontdekt dat het eigenlijk al heel leuk is ook. <laughs> Hoe bedoel je? Help me even. Om, om een beetje. Nou, ja, je moet je een beetje helpen. Hè? Ja, ja want nou. maar omdat je zegt van je bent dus, je hebt een beetje stemmingswisselingen dan. Of in ieder geval, want ja. Ja. Uh, bipolair houdt het dat in. Maar wat is daar leuk aan? Want het is toch ook heel onverwacht. Dat je de nou, ene keer. Kijk, het, het, het, het, het positieve gedeelte is, is echt fantastisch. Want dan kun je van alles bereiken. En het negatieve gedeelte is, ja, Spittig toch? Doorzetten. Sorry. Dat is toch best wel heftig dan als je echt zo even slecht gaat in. in als je nee, zo maar uh, zwak, zwak bipolair is helemaal niks aan de hand. Ik maak films. En, uh, in, de, in de positieve uh, situatie maak ik hele mooie films. En als ik uh, in een negatieve situatie zit, ja, dan heb ik inderdaad een beetje uh, een probleem. Maar dat zie je dan ook heel ja. erg terug in je films, lijkt me. Want het is ook qua stemming, een stemming in nee, de film. Nee nee, nee, nee? Ik maak alleen maar in de positieve situatie films. Oké. Okay. En dan ben ik helemaal op de <laughs> Maar, om eventjes om het uh, even wat korter te houden, want voor je het weet is je programma ook. Nou, moet je luisteren. Kijk, ik heb dus, uiteindelijk heb ik heel veel rottige dingen meegemaakt. Die vriendin, die is dus af, maar ik zei dat die mij mee was, die heeft zelfmoord gepleegd. Zo. So. Nou, en uh, daarna werd ik beroofd. Mijn compagnon ging dood. Ik, werd, uh, ik ging naar, uh, naar Bosnië, naar Sarajevo om daar uh, te... Research voor een film over uh, verkrachte vrouwen daar. Dat is ook een heftig onderwerp. Ja, als je weet dat daar dus vrouwen rondliepen die ze hebben dus meegemaakt. dat ze door uh, vijf militairen verkracht werden, waarbij de mannen en de kinderen toe toekijken. Ja. Maar ja, ja, de, al die oorzaken dus eigenlijk op een rij, dus van, van heel persoonlijk tot ook uh, nou ja, voor research voor je werk, droegen eraan bij dat je deze bipolaire stoornis kreeg. Nee, helemaal niet. Die had ik misschien wel heel even, dat weet ik ook niet. Maar het gaat erom dat op een gegeven moment is gewoon de taart op, weet je. Dus de, de, toen, toen, en zeker naar Bosnië, hè, dat ik al die vrouwen meegemaakt heb daar, dat weet ik echt niet weten. Nou, en dat... Ja, dat is gewoon. Eh, ja, toen was het over. Ik ging ja. gewoon op zwart. En hoe is het nu? Ja, nu gaan we het hartstikke goed. Ik heb eh, allerlei therapieën gevolgd, uh, psychologisch, EMDR. Dat is al iedereen aan het woord gekomen in deze uitzending. Dat is fantastisch. Dat heeft een enorm uh, goede uitdrukking gehad. Goed. En uiteindelijk ben ik. ...toch uitgekomen op dat ene pilletje. En dat is? En dat is zeer, zeer En dat is antidepressiva-achtig, hè? Ja. En het, het, het, het, het, het voorgeschreven is dus 20 milligram, ik gebruik 5 milligram. En, nou, en ik voel me weer zo gelukkig als het me kan. Nou ja, gelukkig, daar ben ik blij om. Alles maar en, en dat kan ik iedereen aanraden. Het is, het is geen reclame, maar het is echt ongelooflijk... <laughs> Hoe Dat werkt. Nee, nou, als het werkt, dan is het dan toch voel goed. Ik me volg mezelf en ik, ik volg me gewoon in mezelf en ik kan doen wat ik wil. En, uh, ik loop fluiten door de wereld, ik loop te dansen. En ik uh, ga aan de kroeg en ik uh, ontmoet leuke mensen in mijn eentje. Ik ga op mijn eentje op vakantie en dat is allemaal hartstikke leuk. En dan heb ik dus zo. Dat is niks te negatief van al die therapie hoor, want die hebben me ook geholpen. Maar. Uh, ja, uiteindelijk was gewoon de conclusie, ja, je moet een pilletje hebben, jongen. Het is gewoon een combinatie van ook dan, toch? Dat je, dat je eerst veel praat, dat het allemaal uit is en dat ze ja, er dan afgekomen ja, waar ja, de oorzaak dat, zit. natuurlijk, ja, ja. En wat ik daarnaast heb, is er heel veel uh, bio-energetica, als je van zegt. Nee, helemaal niks, zeg maar dan. Nou, dat kan ik nu dus uitleggen. Dus dat is, dat is zeg maar, de, alles wat je in je hoofd dwars zit... Dat zit ze vast in je lichaam, hè? Ja. En dan krijg je dus blokkades. Nou, bioenergetica, uh, bioenergetica, dus, uh, um, dan zitten ze juist in een, in een soort houding. Hè? Lichaamstherapie. Ja. Waardoor je dus die, die spanning die, die je hebt nog extra voelt. Op een gegeven moment schiet het los. En dan ben je het in je lijf kwijt. Oh, dat is ook goed. Het is zo leuk. Ja. Als je naar de deur uitloopt en je loopt over de stoep, dan zegt iedereen in Amsterdam hoor. Zeg je ineens gewoon goeiedag. Omdat je iets uitstraalt? Ja, omdat je vrolijk bent en omdat je, je spanning kwijt bent. Goed. Ruud, dankjewel ja. voor uh, een positief verhaal ook in deze nacht. Vind ik fijn om te horen. Ja, ik raad iedereen aan die, die er gewoon niet uitkomt om toch eens even naar de dokter te gaan, zeg maar. Ja, een daar beetje zijn ze voor hè? Daar zitten ze voor ook, de doktoren. Om ons te helpen als we problemen hebben. Dus uh, dat is ja, een goede. Ik hoop een, een handje me mee te helpen. Want het heeft mij dus mijn leven gered. Ja. Ik ben nu zo vrolijk. Ik maak weer films. En alles wat ik vroeger deed, kan ik weer. En zo. Maar, ik ga een vrolijk liedje draaien uit. ook voor je, Ruud. Om het, uh, om het te vieren dat het goed met je gaat. Uh, welk liedje ga je draaien? Ja, je hoort hem al. Ellie Golding, Lights. Dankjewel, Ruud. Een fijne nacht nog. Ja, goed, Licht is dus heel belangrijk als je depressief bent of in een dip zit. Je kan ook lichttherapie volgen. En dat zeg ik omdat dit liedje Lights heet van Ellie Goulding. En tijdens deze plaat ben ik naar buiten gelopen. Althans, door het gebouw gelopen. En ga ik nu naar buiten, naar het rookterras. Want dat doe ik altijd uh, tijdens mijn programma zo rond half vijf. Zo ook deze keer. Ook om eventjes een beetje een luchtje te scheppen hoor. Want het is, uh, het is best een zware nacht met zware verhalen. En het is dan lekker om eventjes uh, wat frisse wind door mijn haren en in mijn gezicht te hebben. Terwijl het eigenlijk wel, nou, bijna windstil is. Het is, het is echt een fijne nacht. Het is echt een hele mooie nacht. En dat is wel fijn, ook omdat het, uh, uh, nou ja, vanaf nu qua weer niet veel beter wordt. Hmm. Je luistert naar Nachtbraakers op Radio 1 en ik ben dus op het rookterras met Charlie. Charlie, goeienacht. Goeienacht, Frankie. Het gaat over dips en depressies. Over best wel gewoon over een rot dag hebben. Jouw dag is ook vrij rot begonnen, hè? Een beetje wel, ja. Hij was namelijk begonnen en toen dacht ik... shit, hij had al een uur geleden moeten beginnen. En toen moest ik als een malle rennen. Maar ik ben er. Sorry, sorry, sorry. Ik zal het even uitleggen. Charlie die zit elke week bij mij. En die neemt de telefoon aan. En we overleggen over het programma. En we het zijn een team de afgelopen maand. Alleen, uh, toen was het drie uur. Toen ging mijn programma beginnen. En toen was Charlie er niet. En uh, ze was dus te laat en daardoor heeft ze een beetje een rotdag. Wat doe jij als je een echte rotdag hebt? Dus als je echt gewoon in een dip zit en dat je... Want dat hebben we allemaal wel eens. Kijk, je hebt het verschil tussen een dipje en een depressie. Maar als je in een dipje zit, wat doe jij om daar uit te komen? Of juist om er even lekker in te gaan? Want dat is ook soms al fijn zwelgen geen zelfmeelij. Een dipje. Ik moet zeggen, ik heb niet heel vaak dipjes hoor. Ik ben over het algemeen wel van... Mwah, nou ja, als een dag niet helemaal soepel loopt... Gewoon doorgaan en het wordt vanzelf de avond. En dan heb je morgen weer een nieuwe dag. Uh, als ik echt een hele zware dag heb op kantoor of zo, Je zit alleen maar binnen en alleen maar achter je computer. Daar word ik altijd een beetje dippig van. Dan zorg ik wel dat zodra ik in, uh, in de stad ben. Dat er een vriendinnetje ergens in een kroeg zit. Zodat ik even een biertje kan gaan drinken. En ook een beetje kan praten denk ik toch? Ja, gewoon even ontladen. van Dit en dat en zo dus en zo. En dan is het daarna eigenlijk alweer heel snel klaar. En blije muziek. Blij muziek helpt altijd als een malle. Ja, ben je van de blije muziek meteen? Want ik vind het dus met de eerste plaat die ik draai in dit programma ook. Toen vertelde ik over nou ja, dat ik ook wel eens in een dipje zit. En dat ik het dan juist wel lekker vind, draaide nirvana. Echt even, even, where did you sleep last night? Ook nog echt een week zo, zo langzaam en een beetje depressieve-achtig. Ik vind het ook wel lekker om even erin te zitten. En om daarna er ook uit te komen. Om gewoon jezelf even heel zielig voelen. Om daarna dan weer, hup, vooruit, blik naar voren en weer gaan. Ja, dat doe ik ongeveer één keer in het half jaar. Want ik ben een beetje een opkropper wat emoties betreft. Dus dan denk ik, oké, okay, nu, nu zit mijn potje bijna vol. Nu ga ik bijna ontploffen. En dan plan ik een zielige avond voor mezelf in. En dan is het alleen maar zielige muziek. In de hoop dat ik weer in touch kom met mijn gevoel. En inderdaad me even zielig kan voelen. Maar ik ben er niet heel erg goed in. En hoe ziet zo'n avond er verder dan uit? Uh, redelijk deprimerend. Ja, maar wat, wat doe je dan? Kijk je dan uh, ja. of, of, nee, lees je dan een boek of ga je dan met jezelf nadenken? Nee, dan ga ik nadenken, dan ga ik een beetje schrijven. Dan ga ik zielige muziekjes luisteren en dan ga ik tekenen. Dat soort dingen. Gewoon door de nacht heen. En dan gewoon in, op de achtergrond eten uit muziek. Ja. En dan sta je dan de volgende dag dan wel weer goed op? Dan is het er dan allemaal uit en eraf? Nee, want 9 van de 10 keer lukt het niet zo goed. Dus dan zit het alsnog in je? Denk het. Volgens mij zit het een beetje vol. <laughs> ja, maar dan helpt volgens mij ook wel uh, praten. Ook wat uh, ik sprak een uh, psycholoog eerder. Deze uitzendingen die zei ook gewoon, ja, erover praten is al echt volgens mij de oplossing. Ja, maar dit is ook iets dat ben ik nog steeds aan het leren. En mijn, mijn vriendinnen vinden dit vreselijk aan mij, want die weten nooit als er iets met mij aan de hand is. Die weten het pas. Omdat op... je het niet zegt? Ik zeg het echt niet. Als ik een probleem heb, dan denk ik, oké, okay, ik heb een probleem. En dan ga ik erop kouwen. En dan ga ik alles bedenken waarvan ik denk, ja, als ik met mensen praat gaan zijn me dat allemaal vertellen. Maar dat heb ik intussen ook zelf wel bedacht. Maar ja, twee weten er meer dan één. Dat is zo. Maar ik heb daar dus heel veel moeite mee om daarover te praten. Dus ik, het is meestal zo dat ik er van baal. Dan maal ik alles maal ik alles en dan is het opgelost. En pas dan vertel ik het aan mensen. En ik ben nu langzaam aan aan het leren om het dan ook eerder aan te geven. Ja, maar het helpt zo. Mij, ik, ik zeg bijna alles. Ik ben echt een open boek. Je kent me een beetje. Ook als het met, met, met, met, met meisjes of met wat dan ook. Met leven of met werk of met familie. Het, het helpt wel heel erg en dat helpt volgens mij ook wel zo nu op de radio. De mensen, het is zo fijn om een luisterend oor te hebben of zo ook. Ja, ik, ik voel dat dus niet zo. Ik voel meen... ben een beetje een eigenheimertje, weet je? Een ontzettend eigenheimer, echt heel erg. Maar goed, ik ben het nu aan het aan proberen om dat vaker te doen. Ik heb eigenlijk nog niet de conclusie getrokken of ik het beter vind of niet. Ik weet niet of het echt oplucht, nee, moet ik eens over nagaan denken. Ja, dat kan nog, je zit hier nog eventjes bij Radio 1. Vannacht. En, uh, nou ja, maar dat is wel goed. Het is dat wel advies dat ik dan mee kan of mag geven aan jou. Ook al trek je er niks van aan, zeg je net. Maar ik doe het toch. <laughs> nou ja, en nou, over het algemeen ben ik eigenlijk redelijk gelukkig. Dus. Goed zo. Dat is, uh, dat is wat ik wil horen in, de, in deze nacht ook. Het, uh, het sigaretje is bijna op. Oh, mag ik er nog even iets, iets leuks? Wij hebben vorige week ons plantje geplant. Mijn nachtbraak plant, omdat ik een jaar bestond vorig jaar. Hij staat er nog. Staat hij er nog? Ja. Oh, dan blijft hij voor altijd staan. Ja, in, in goede bloei staat hij ook nog. Wat goed. Fijn, hè? Ja, hij is zo mooi. Ja. Ik uh, ga mijn sigaretje uitdrukken. En ik ga weer terug naar de studio. Je kan nog even inbellen. Tot 5 uur 0800-1121. En het gaat over dips en depressies. Hoe je daar uitkomt ook. Ik wil ook tips horen nog. Voor uh, ja, de mensen die luisteren en die daar dus uh, last van hebben. Want ik vind dat het uh, opgelost moet worden. Ik ben een kleine wereldverbeteraar hier op de radio. En terwijl ik terugloop uh, door het immense NOS-gebouw. Het immense groot, grijze, vrij lelijke, deprimerende NOS-gebouw. Gaan we naar een heel mooi liedje luisteren. Het is echt een favoriet liedje van mij. Jackie Wilson met The Sweetest Thing. The better you look baby The better you look the more I want you When you turn on your smile I feel The deeper your touch, the more you thrive. Goede platen, toch? Jackie Wilson, I get the sweetest feeling. Fijn, fijn, heel fijn. Grietje, goeienacht. Hoi, hallo, Grietje. Oh nou, dat was Grietje. Ik hoorde heel kort eventjes, maar ze is, uh, ze is weer weg. Nee, ze komt ook niet meer terug. 0800 1121 daar kan je op inbellen. Uh, als je uh, mee wil praten vannacht over uh, nou ja, dips en, uh, en, en depressies. En dat kan dus op, uh, op heel veel verschillende manieren. Dat je daar uh, zelf last van hebt of in je omgeving. Kan, uh, het kan alle kanten opgaan. 0800-1121. Ik uh, heb mijn vrienden altijd in de bar zitten. En uh, die praten dan mee over het onderwerp van vannacht. En uh, die zitten er nog steeds. En uh, die zijn nog niet uitgesproken. Boyd's Bar. Ja, ik, heb, het is geen, ik heb één keer met een meisje uh, gedraaid die, dus, die echt zwaar zwaar depressief, vanaf haar dertiende al. En ze was nu 26. Die was al tien keer opgenomen in een kliniek. En dat vond ik zo'n gevraagd want die zei gewoon. Mensen zeggen tegen mij dat het leven leuk is, maar ik voel het niet. Ja, maar je mist gewoon bepaalde ja. hormonen waardoor maar je blij wordt. Ik dacht echt, stop er dan mee. Ik, ik, ik gunde dat meisje, want die werd dus iedere keer ook opgenomen dat ze dan een gevaar voor zichzelf was. En ze had het ook een aantal ja. zelf van pogingen gedaan. En ik dacht bijna, laat, laat dat meisje gaan. Want zij gaat nooit... Je kan weet je, wat je wat jij zegt, Ark. Dat als je dan, dan zo'n dagje zo onwijs kut voelt, dan... dan dat is zo'n kut gevoel. Als je ja. dat dus gewoon... 24 uur per dag, 7 dagen in de week hebt. Nou, dat... Ja, en erger, denk ik. Ja, nee, is, ja, joh, is het is echt niet voor dat je mensen tot last bent. En ja. dat het nooit meer beter wordt, ja, maar, en, alleen uh, maar kutten. Ja. Maar die mensen hebben ook vaak zo'n interne strijd... waar je soms niks van ja. weet. We hadden ook een, een voetbalteam, een voetbalvriend. En die heeft op een gegeven moment ook, uh, ook zelfmoord gepleegd. En ja, dat zijn, zijn afscheidsbrief was drie woorden, geen zin meer. Ja. Oh. En dan mensen dachten juist dat het net weer goed met hem ging. Maar ja, mensen worden dan op een gegeven moment zo goed met dat toneelstukje. Ja. Want ze willen niet dat hele verhaal weerhouden. Ja, maar plus, het geeft blijkbaar rust als ze dan eenmaal besloten hebben... om Ja, zelf dat schijnt plegen, inderdaad... Dat, dat, dat die laatste week schijnt een soort fantastisch te zijn. Nou ja, gun ze dan in ieder geval die week, denk ik dan. Maar dat is het probleem ja. met de, depressie. Mensen, andere mensen die ziek zijn of gehandicapt, dat zie je meteen. Je. Ja. Daar, daar, daar kun je dan empathie voor opbrengen. Maar dit is, zit van binnen. Dat, dat, daar hebben mensen heel moeilijk, veel moeite mee om daarin te verplaatsen. Ja, nee. en die mensen zelf om toe te geven, volgens ja. mij ook. En of er ja. vooruit te komen. Ja, want het is, het is echt niet zo... Je moet altijd maar positief inderdaad zijn. Je moet even is... met zijn muziekje weer, weet je. Het ja, ja, lijkt ja, me nee. zo lugubel. Als je op een gegeven moment dus zo'n stemmetje in je hoofd steeds luider wordt... van, ah, maar als, als ik dood ga, dan, dan ben ik er vanaf, weet je wel. En op een gegeven moment is die stem die schreeuwt gewoon. Ja. Uf. Een ingewikkeld en uh, een zwaar onderwerp. Dat is, uh, ja, maar ik vind dat het ook kunnen. Vind ik vind dat het ook de plek moet zijn voor Radio 1, zo midden in de nacht... om het daarover te hebben, over dips en depressies... En een, een, een andere dip die je kan krijgen is bijvoorbeeld... Van als je drugs hebt gebruikt, bijvoorbeeld ecstasy... of heel veel erg hebt gedronken, dan krijg je een kater. Maar als je dan bijvoorbeeld ecstasy hebt gebruikt... kan je een soort ja, Blue Monday hebben. Dat je het gewoon depressief bent doordat je al je geluk hebt opgebruikt. En daar gaat dit liedje over van New Order. En die heet Blue Monday. En die hoor je nu op Radio 1 in BNN Nachtbrakers. Plaat. Ik, ik begrijp het. Zo tien voor vijf als je naar de, naar de radio luistert. Maar, ja, Dit wel... is een spot van oh, André oh, Long oh, voor Styling. Oh, oh, Klik in Spotify. Oh, oh, oh. Op... Ja, ik draai hem vanuit Spotify. Ik had hem eventjes uit moeten zetten. Maar het, het is een pittige plaat. Zo midden, op, uh, midden in de nacht. Maar het is wel een, wel een terechte plaat. En ook wel een beetje een dansplaat. Het is hem blijft toch zaterdagnacht. Dus daarom dacht ik ik moet hem, moet hem eventjes draaien. Nieuw orde met Blue Monday. Oh. En uh, rond deze tijd is het ook altijd uh, de, ja, de hoogste tijd om uh, de LP-plaat te draaien... waarop je kan stemmen op mijn Facebook. facebook.com slash nachtbrakersbnn. Uh, daar zet ik drie platen op. En deze keer ging het tussen Jeff Buckley, Joy Division... was ook een beetje in hetzelfde lijntje als uh, New Order... en de boxer, althans de platenboxer van Simon Garfunkel. En uh, die hebben gewonnen, Simon Garfunkel. Die hoor je dus nu op Radio 1 en, uh, van Vinyl. Luister goed en hoor je hem kraken. Dat is mooi.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 Volgens jou een, een terechte winnaar, toch Kees? Een terechte winnaar? Nou ja, ik ben wel fan van Simon and Garfunkel. Maar als jij had, uh, had gekozen op mijn Facebook, je kon kiezen tussen uh, Joy Division, Jeff Buckley en Simon and Garfunkel. Had je voor Simon and Garfunkel gekozen? Uh, Jeff Buckley is ook leuk, maar... Ja, dan... Mooi is dat ook, bro. Ja, äh, äh, ik denk dat ik uh, kop of munt had moeten doen tussen okay. die twee. Ja, ik had, ik had, uh, Jeff Buckley was wel mijn favorietje, maar ja, ik kies het niet uit. Jij kiest het uit, Nachtbrakers, BNN, als je dat intikt. Uh, in het zoekscherm op Facebook, dan uh, vind je dat. En dan kan je voor volgende week uh, stemmen. Ik zet er, uh, loop van de week, zet ik er weer drie nieuwe platen op. En uh, dan bepaal jij gewoon de muziek hier op Radio 1. Kees, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Dat um, uh, ging over, over dips en depressies. J ja? Jij bent een vrolijke jongen, want ik ken je. We werken <laughs> samen bij, uh, bij BNN op de redactie. En we, we drinken ook wel eens een biertje. Heb jij wel eens echt een goede dip? Dat je echt even denkt van... Oeh, uh, nou, ja, ik heb wel eens een beetje dat, uh, dat het gewoon een beetje stroef gaat. Dat het niet zo gaat als dat je wil, maar... Of dat, of dat nou echt een dip is? Nou ja, ik. het is een verschil tussen een dip en depressie. Depressie is echt dat je twee weken lang je neerslachtig voelt... en ook echt gewoon lichamelijk last hebt eigenlijk. Mm -hmm. En een dipje hebben we allemaal wel eens. En dat, dat, dat is dan een beetje wat jij doet. Ja, ja, ik denk dat ik echt nog nooit een de depressie heb gehad. Nee, maar nee, nee. Volgens mij ben ik als kind in een bak met uh, energiedrankjes <laughs> ja, gevallen. drukke jongen. Nee, uh. ja. <laughs> De enige, de, ja, ik wil bijna zeggen, de enige dipjes die, die ik ken zijn gewoon mijn chips op, uh, op zaterdagavond. Plak maar dat ik hier naartoe ga. Maar, maar wat, wat doe je dan als je er wel zo, zo even een, we een rot week hebt of een rot dag? Heb je dan een soort dingetje waar, we je, waar, waar je van opvrolijkt? Oeh. Um, nou, ik, uh, dan, wat ik dan meestal doe, ik sluit me gewoon af. Uh, zet ik gewoon even de radio op of even muziek luisteren of gewoon even radio 1 even weg. En, uh, even met jezelf? Even met mezelf uh, en dan. Uh, dan eventjes PlayStation bijvoorbeeld, FIFA. Helpt mij ook. Hè. Er zit wel iets gevaarlijks in. Als je dan ook nog eens al je wedstrijden verliest, dan, <laughs> dan gaat het echt niet goed. Dan ja, dan. FIFA is een voetbalspelletje op de, op de Xbox of de, op de PlayStation. Maar dat, dat doe ik ook wel eens. Hoor. Als ik gewoon eventjes druk in mijn hoofd ben, zet ik muziek op. Vaak gewoon dan lekker of hele droevige of juist hele vrolijke. Mm -hmm. En even inderdaad met mijn gedachten bij zo'n voetbalspelletje op je computer. Ja, of even foute comedieseries kijken of zo. Even lachen. Even en dat dat niks en een goed gevoel krijgen. Ja, precies. Ja, goed. Ja, gelukkig. Dat, het, dat je niet echt, echt last hebt van, van dipjes en dergelijke. Nee. Het is, uh, of je kan altijd goed gaan drinken natuurlijk. Maar... Dat is ook. Maar dan moet je ook weer niet verzanden. Nee, precies. Want als, <laughs> <laughs> als je dan heel erg veel drinkt, dan word je nog droeviger. <laughs> ja. Uh, zometeen uh, is, uh, is het start. Uh, wat, wat ga jij doen zometeen? Nou ja, um, ik, uh, uh, ik ga het eventjes lekker vrolijk aanpakken. Goed zo. Ik heb, uh, had gisteren een borrel. Ik merkte dat, uh, dat ik wat ouder word. Je bent 27. Maar ik zat zo, ik hoor nog wel eens mensen zeggen: ja, joh, was ik maar weer jong? Ik denk, nee, oud worden is zo gek nog niet, joh. Ik denk, uh, ik denk. Nah, ik, ik denk ik wil wel eens weten wat je daarvan vindt. Maar gewoon van het fenomeen dat je ouder wordt. Dus dat je misschien, want als je jong bent, als je echt jong bent. Als je 16 bent bijvoorbeeld, mag je nog geen auto rijden. Bedoel je ook dat soort praktische zaken? Ja, dat soort dingen. Ik wil gewoon uh, weten wat jij vindt van ouder worden. En dat kan betekenen dat als je nu 18 bent. Uh, uh, in het verschil van toen je 15 was en nu 18. Maar ook als je tachtig bent. Uh, even terugblikken naar, uh, naar wat je aan het begin van je leven hebt meegemaakt. Maakt niet uit. Maar ik zeg, ouder worden is eigenlijk hartstikke leuk. Ja ja, ja, ja en nee eigenlijk. Dat is een beetje het antwoord wat, je, wat, wat ik erop zou geven. Omdat ik enerzijds... Uh, vind ik het heel fijn ouder worden. Omdat je ook echt wijzer wordt. Dat vind ik... Dat is het. Omdat je gewoon ervaring opdoet in heel veel dingen. Op het gebied van, van liefde, maar ook op het gebied van werk. Op het gebied van vrienden. Je wordt gewoon wijzer. Ja, op de middelbare school dacht ik uh, van... nou, laat ik maar snel uh, ouder worden, want... Kan ik meisjes versieren? Toen, toen, toen was ik oud en toen bleek ik dat helemaal niet te kunnen. Nee, toen moest ik wachten tot HBO voordat dat een beetje op gang kwam. Maar bijvoorbeeld, dat was dus ook weer leuk oud worden. Ja, ja en gewoon het onbezorgde buitenspelen. Dat vond ik altijd heel fijn toen ik jong oh, was. Dat je gewoon daar Ja, maar ook dat je... Dat je hutten bouwde en dat je gewoon echt daar. En je enige zorg was dat je op tijd binnen was om te eten en dat je moeder niet boos was. En je hoeft er niks te betalen. Geen rekeningen, geen huur. Heerlijk. Dat is wel iets wat ik dan nog een beetje mis. Maar voor de rest ben ik heel blij met het oud zijn. Dus ik ben blij met jouw stelling. Ben ik voor dan? Ja, toch? Ja, denken we zo nog even over na. 0801121.